Dit zit van der Linde met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Jemen blijft verslechteren... ...staat in een rapport van de voedselwaakhond van de Verenigde Naties. In gebieden die bestuurd worden door de regering... ...neemt de acute hongersnood snel toe. Volgens de VN is de situatie het slechtst in gebieden langs de Rode Zee. Sinds 2014 woedt in Jemen een bloedige oorlog... ...waarbij delen, waaronder de hoofdstad Sana'a... ...zijn veroverd door Houthi-rebellen. Onduidelijk is hoe de situatie daar is... ...omdat VN-waarnemers beperkt toegang hebben. Een man is gisteravond in Eindhoven, urenlang gegijzeld en beroofd. De man van 69 uit Gilzen dacht dat hij een date had bij iemand thuis in Eindhoven. Volgens de politie werd hij in de buurt van het adres terug in zijn auto geduwd door enkele mannen. De daders en het slachtoffer hebben uren door de stad gereden. Vervolgens werd de man ergens achtergelaten. Hij werd beroofd, maar wat er van hem is gestolen, zegt de politie niet. Demi Vollering baalt flink van de afloop van de slotklim vanmiddag in de Tour de France Femme. Ze won de rit, maar kwam vier seconden tekort om ook de eindzegen op haar naam te schrijven. Vollering zei na afloop dat ze last heeft van haar rug en na een eerdere val, daardoor kon ze niet alles geven op de Alp d'Huez. De Poolse gele truidrager Kasia Niewiadoma won de Tour. Pauline Rooijakkers werd tweede op de Alp d'Huez en eindigde als derde in het algemeen klassement. Ajax heeft een nederlaag geleden op bezoek bij NAC Breda. Het werd 2-1. Het is de eerste nederlaag van Ajax in de Eredivisie onder de nieuwe trainer Farioli. Eerder vanmiddag won Feyenoord met ruime cijfers van pek. In Zwolle werd het 5-1. Willem II versloeg thuis Go Ahead Eagles met 2-0. En PSV, dat in Almelo eerst op achterstand kwam, won uiteindelijk met 3-1 van Heracles. Het weer, de bewolking trekt richting het oosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wat warmer vanwege wind uit het zuiden. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A2, die is dicht richting Den Bosch.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 Was all in vain Time starts to pass Before you Chacalac Chacalac Quiero que me agarres con me agarres. las patas como como no de borbaga como como como garra pata Chacalac Como chacalac oh, oh, yes. Otra vez otra Ja. Uh... I'm uh -huh. my kitchen it's black and I'm lonely oh if I could only get some sleep creaky noises make my skin free I need to get some sleep I can't get no sleep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 I'm <laughs>